Uur. Freddy Fantijn met het nos Journaal. Het nieuwe systeem voor passend onderwijs lost de problemen voor kinderen die extra zorg nodig hebben in de klas niet op. Dat vindt kinderombudsman Dullaert. Hij vindt dat de staatssecretaris een en ander snel moet aanpassen. Bij passend onderwijs krijgen leerlingen met speciale leerbehoeften op een gewone school onderwijs dat bij hen past. Dat moet het speciaal onderwijs ontlasten. Volgens Dulaert zijn er allerlei regels die zulk maatwerk belemmeren. Staatssecretaris Dekker is juist positief over de voortgang van het passend onderwijs. Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is vorige maand gedaald naar het laagste niveau in zeven jaar. Dat meldt het CBS. Er werden 308 bedrijven failliet verklaard en dat zijn er 113 minder dan in de maand juli. Volgens het CBS leidt de economische groei tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Oud-premier Wim Kok heeft in 2001 woedend Willem-Alexander uit zijn bed gebeld. Dat zei Kok in het tv-programma Andere Tijden. De toenmalige koonprins had in New York journalisten te woord gestaan over Maxima's vader, Jorge Oregietta. Hij had het daarbij over een brief die zijn aanstaande schoonvader zou vrijpleiten van een kwalijke rol tijdens het Fidela-regime. De prins wist toen niet dat Fidela die brief zelf had geschreven. In Buitenveldert, in het zuiden van Amsterdam, is een waterleiding gesprongen, waardoor hele straten zijn ondergelopen. Op beelden is te zien hoe zelfs een auto door het water wordt meegesleurd. Onder meer het VU Medisch Centrum is getroffen. Uit voorzorg is in het hoofdgebouw de elektriciteit afgesloten. De afrit van de A10 bij de VU is afgesloten en dat leidt weer tot files op de Ringweg. Het weer. De komende uren valt er verspreid over het land nog een enkele bui. Vanuit het noorden neemt de buiigheid af. Vanmiddag komt er op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. En dan kan de temperatuur oplopen. Het wordt van 16 graden in het noordwesten tot 18 plaatselijk in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vast bij Amsterdam. Uh, in beide richtingen allereerst op de A10, de ringweg van Amsterdam... vanwege de gesprongen waterleiding bij het VU Medisch Centrum. Zijn daar de afritten S108 in beide richtingen dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A4 richting Amsterdam. Voor het knopen de Nieuwe Meer is dat 11 kilometer file. En daardoor weer file op de A9. Is de richting Amstelveen vanuit Alkmaar tussen Haardem Zuid en Amstelveen 8 kilometer. En de andere kant op tussen Oudekerk aan de Amstel en Aalsmeer 5 kilometer.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 Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem.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 As your bitch will chill FM, zon, zee, Zandvoort en zon. wanneer wanneer ik malen cuando wanneer ik malen doorbreng, wanneer ik malen doorbreng, wanneer wanneer ik malen doorbreng, wanneer wanneer Amor, cuando se hinmala su vela, cuando se hinmala dolor, cuando se hinmala dolores, cuando siente cuando se su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana. Se inmarea dolores cuando se quema el cuando se inmala su vela cuando se inmala dolores cuando se cuando se cuando se su vela cuando se baila baila baila baila baila baila baila guitarra esto siempre canta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 Okay. Weet je wat ik heb heb meegemaakt dat dat ik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 Van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. antwoord. FM Zandvoor. 106.9 FM. FM. The lady.